nog altijd raketten afgevuurd richting Israël. Op meerdere plekken daar gaat het luchtalarm af. En Iran valt ook andere landen in het Midden-Oosten aan. En die aanvallen zijn dan vooral gericht op Amerikaanse militaire basissen, zegt buitenlandverslaggever van Nu.nl Matthijs Lelou. De VS heeft acht grote permanente basissen in het Midden-Oosten en nog een tiental andere kleinere en tijdelijke. Militaire analisten die schatten dat er momenteel zo'n 40.000 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten aanwezig zijn. Nou, er zijn explosies geweest in onder meer Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Andere nieuws dan: een grote politieactie in Lelystad. Het station is daar ontruimd. Een man zou er vanaf het dak van dat station allemaal dingen naar beneden gooien. Het zou om een verwarde man gaan. Hulpdiensten proberen hem te kalmeren en veilig naar beneden te praten. Ja, er komen nieuwe regels in het voetbal. De organisatie die over de regels gaat, is wel een beetje klaar met spelers die de hele tijd aan het tijdrekken zijn. Als spelers nu te lang wachten met ingooien, dan gaat de inborp naar de tegenstander. Schrijft de NOS over. Ook mogen wissels niet langer meer meer dan 10 seconden duren. En die nieuwe regels die gelden dan in ieder geval op het WK. Dat is in juni. Toen jij, Danny, zei er komen meer regels in het voetbal, dacht ik, ach, daar gaan we. Maar ik vind dit twee hele goede. Ja, toch? Het ja. is allemaal een beetje sneller. Pop op, gas erop. Zo is het. Dus snel naar het weer. Van Vanweerplaza. Grijs op veel plekken nat. Het waait ook hard, een graad of 10. Morgen begint met zon, maar later weer regen. Danny, dankjewel. Yo. Je zou het om gaan draaien, weet je nog? Oh ja, ik zou eerst zeggen regen, ja, maar eerst Later weer regen, maar gelukkig begint de ja, dag met zon. Mooi. Hebben we hebben toch weer een mooi einde. En daar is het. het ronde verhaal. Flitsmeijs <laughs> heb ik eerst informatie met de langste vertraging op de A12... Obozen Arnhem tussen Beek en Duiven, 7 kilometer en kwartier. En dan controles de A2 naar de Bos 94,2. A4 naar de Belgische grens, 242,3. A12 naar Zoetermeer, 20,9. En op de A27 naar Almere bij 107,7. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Stefan Belman. Met straks Harry Styles, Ronnie Flex samen met Agda en De Munich, Maar eerst is het de beurt aan Roxy Dekker op 27. Dit is Loser in de enige echt op Chinese. De top music 27. Ik weet dat je het niet.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 Hero en Loser op je music, 27 in de top 40 deze week. Nou, ik kan dus nergens vinden hoe het zit, maar Fred again, ik weet wel, maakt allemaal gekke dansmuziek en zo, lijpe sets, was dus bij een optreden, of dat was hij gaf een optreden. Harry Styles was ook in de zaal en midden in zijn set start hij in één keer dit in. Echt, waarom gaat iedereen er doorheen? Irritant. we ja, gaan blij van thuis, toch? Maar goed. Je kan het wel horen in de verte. Dit is een nieuw liedje van Harry Styles... dat eigenlijk volgende week pas uitkomt op zijn nieuwe album. Maar waarom heeft Fred again het geproduceerd? Kan ik dus nergens vinden. Kan ik niks over vinden. Maar hij heeft een mel. Het is ook gewoon heel raar om dit in te starten midden in een DJ-set. 26. Mensen stonden helemaal te hossen... en in één keer krijgen ze dit voor een kiezen. Nou goed, in de top 40. Harry Styles past beter in een techno-set, dit liedje. Wanneer ga je dan weg? Oh, sorry dat ik het zeg. Yeah. Zelfs de buren slapen slecht. Oh, door jou, door jou. Weet ik eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en rap me keihard onderuit. Hij zit een en we zijn samen kapitein. Maar ben je net een beetje leuk ben.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 We gaan hoe dan vandaag nog uit elkaar. uit elkaar. Cd van jou, cd van mij. Zeggen wat het echt is Je gaat moeten uitloggen uit mijn Netflix Die pre gast, yes, yes. die ga je niet meenemen Je wil de kat, maar hoe gaan we die twee delen? Ja, ik weet, je hebt een nieuwe man Ik heb een nieuwe vlam met ze wel intrekken De laatste keer dat ze je zat moest in een spreeuw trekken En elk weekend wil ik tijd met mijn kind hebben yes. de Want ik heb er al twee En ik weet wat jij te besteden hebt En dat valt best mee Ik hou van haar, ik haat haar En ze haat ook veel van mij Hoeveel dan? Zoveel. Maar gekregen van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van de enige bent, nee, heel veel mensen vinden iets van dit liedje... maar één ding is een feit, het is een hit in de top 40. De top 40. die flex, act de Munich, cd van mij op nummer 25. De laatste tijd als ik thuis op de bank zit... ik ben langer aan het zoeken naar series... dan dat ik daadwerkelijk iets aan het kijken ben... Dus hoe fijn als iemand dan een kijktip voor je heeft? Nou, in dit geval is het ook nog eens niemand minder dan de nummer 24 van deze week, Maal Smith. I am watching Hijack on Apple TV. His and hers on Netflix are just finished. That was pretty good. Stranger Things obviously, that was amazing. Did you ever watch The Boys on Amazon Prime? I love it. It's one of the best things ever. Did you watch the thing after Gen V, was it? Yeah. That's what I'm watching right now. Sorry, good. Not for children. No. no, no, no, no. Gelukkig zit Maals niet alleen maar te bingen. Hij zit ook nog in de studio. In dit geval samen met Naal Drive safe stijgt zes plekken door in de tweede week top 40. 24. 24. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to go. For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 It's yes a fall for fun. Thuis hoort te voelen in zijn mes. Hetzelfde geldt nu voor die SUV. Misschien was dit wel allemaal een test. kan ik ze hebben even Want echt nodig? Ik nee. soms ondamper, Dat weet ik van mezelf. Of ben jij gewoon ver Nog over van mij Gaf me ziel en zaligheid met in mijn hoofd, ja. ik word rijk jongens op de weg, maar aan het blowen altijd Ja, dacht dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik ja. kon alleen maar groter worden heb nog paar echte vrienden, weet niet waar de rest is Ik ja. kon wel zeggen, alle roem kan nog gestolen worden Maar ik weet, ik ga het missen als het weg is ja. Ben jij even vreemd voor mij En was je hier zo al die tijd, maar toch zo eenzaam met mij ja. Ik ben aan het werk, wordt geleverd tijd. Maar als ik even aan je denk, voel ik de leegd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 Kevin. Bente vervreemd. Twee plekken in de plus. Deze week op 23 in de top 40 op Q-Music. Over drie weken is het zover. Vrijdag 20 maart. Q-Music top 40 live in Rotterdam Ahoy. Gigantische show met optredens van de grootste artiesten. En je zou het bijna vergeten. Maar we rijken tussendoor ook nog de top 40 awards uit. Onder andere die voor beste live act. En jij bepaalt uiteindelijk wie die wint. Iemand die hem zeker verdient is Bente. Die je net hoorde. Of je gaat voor Somjeu. Kan ook. Ook zij zijn genomineerd in de categorie binnenlands. Ook nog buitenland. En ook zij staan... in in de top 40 deze week blijven staan op nummer 22, Dark Before the Dawn. En via qmusic.nl/slash stem, kan jij stemmen op jouw favoriet? Cosa que no te conté, te parece a mi crunch, jaja. Ja. Y tirarte la foto que no te tiré. Hecho burrote, en lindo, déjame tirarte una foto. Ay, tengo el pecho pelado me quedo. 20, net voor de halftime show in de top 40, dat dan weer wel zometeen in de enige echte. Oh, het was trouwens Bad Bunny op 21 en zometeen Damiano David. Dit is de Ziggo Dome nu. Maar in november klinkt het zo.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 Ze leidt aan de vlinderziekte, waarbij haar huid letterlijk loslaat. Ze heeft enorme blaren over haar hele lichaam. Die moeten we doorprikken. Elke dag moeten we ons eigen kind pijn doen. Vlinderziekte, een verschrikkelijke kinderziekte.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 Al vijf goedemiddag. goeiemiddag. is de verkeersinformatie bij Key music 26 files, de langste vind je op de A12, uh, Oberhaus Arnhem. Tussen Beek en Duiven, 8 kilometer, 20 minuten. En al controles staan A1 naar Innes 38,6. A2 naar Den Bosch, 94,2. A4 naar de Belgische grens, 242,3. Langs de A12 naar Zoetermeer, 20,9. En de A27 naar Almere, bij 107,7. Met zometeen Overbach, Miles Away, maar eerst wordt het linkerrijdje afgetrapt door Damiano David, Tayla, Nyle Rogers. Dit is Talk to Me op 20. 20 40, 20. You look like someone I know. Breathe it like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar, guess I'm going with you. Nummer 19, Miles Away in de top 40 op Q. En van Miles Away naar Miles Smith. Deze week zakt hij vier plekjes met stee op nummer 18.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 Wat was je? jij was de laatste snoes in mijn bakje. Face time, anywhere, any time. Dit is jouw zo. Wabasje, ik hoor je, ik zie je niet schatje. Wat was je? jij was de laatste snoes in m'n bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik eindstand weer op straat Zeg holla je diep nog, zet mijn hart voor ze op Ristok. go code, fuck you, blok mij. Jij bent niet eens mijn tijd meer.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 Waarom is dit op de radio, zegt Kevin? Omdat het in de top 40 staat en het een hit is. Kulas, waar was je? <lacht> Ik heb zoveel lol met mezelf. Kulas heeft een plek ingeleverd deze week. Waar was je op nummer 17 dus in de enige echte? En af vanavond is de vraag niet, waar was je? Maar wie is het? We kunnen weer op zoek met z'n allen naar het antwoord op die ene vraag. Wie is... Misschien wel Bram of Quinty, twee Q-collega's. Ik heb vanmiddag drie uur lang met Bram in de studio gezeten. Ja, hij zegt: oké, okay, mijn naam is Haas. Ik weet het niet. Alle collega's denken en heel veel mensen daarover... Oh, Danny, mag ik even. Sorry, je bent toch in de studio? Ja, ja. Jij had een percentage van hoeveel mensen Bram verdenkt. Ja, je kan zeg maar met de app van Wie is de mol? kan je zeg maar inzetten met punten wie jij denkt dat de mol is. En 20% van het hele land. 20%. Hè, laat dat even op je inwerken. 1 op de 5. Verdenkt Bram als mol. Jij ook, hè? Absoluut. <laughs> ik zou hem dus, als ik dat programma maakte... zou ik hem dus niet de mol maken. Omdat iedereen denkt dat hij de mol is. Maar misschien moet je het dan juist weer wel doen. Ja, dat kan inderdaad ook weer een tactiek zijn. De omgekeerde psychologie dus. Nou goed, ik heb van alles geprobeerd. Ik heb hem ook uh, toen de microfoons uitstonden geprobeerd... in de hoek te zetten, ook vrij letterlijk. Maar het is gewoon niet gelukt. Dus vanavond moet je maar gaan kijken. Nederland 1, dan is het zover. Nederland 1. Bestie. Nederland 1. Toch? <laughs> uh, NPO 1. Oh, NPO 1. Oh, sorry, ja. Dat, hoe merk je dat ik oud ben hè? Ik my day as if it was de laatste. Ik no het all night, all summer. Joe, end of beginning. Nou, hij voelde zich niet aangesproken. Grappig, hè? Joe zit hier al op de redactie van Tom en Joe. Het <laughs> is een andere Joe. Even kijken hoor. Ja, zeg je nee, dan krijg je er twee, of eigenlijk in dit geval drie. Zerwa Larson staat drie keer tegelijkertijd in de lijst. Eerder vanmiddag hoorde ik er al op Stateside met Pink Panthers. Snelste stijger op nummer 29. Ja, net had je er bijna twee keer achter elkaar. Lush Live. En nu dan op 14, Midnight Sun. Deze week vier plekken gestegen. Midnight Sun dus op Key Music. De enige echte.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 Zo het nieuws van vijf uur met Denny sowieso over de situatie in Iran. En wat gebeurt er verder nog in de wereld, Denny? Nou, je kon de laatste dagen bieden op het schaatspak waarin Jutta Leerdam goud won op de Olympische Spelen. Dat pak werd geveld. Is nu verkocht voor een astronomisch bedrag. Doe eens een gokje. Ja, ik denk wel heel veel. Nou, hoe is ja, wat. Ja, weet ik veel. 7000, 8000 euro. Meer. Boven de 10? Meer, ja. 50? Veel meer. Een ton? Nog meer. Toen normaal. ja.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 Danny Vos. Ja, goedemiddag. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, is mogelijk gedood, zeggen Israëlische media. Zo zou zijn gebeurd bij de aanvallen van Amerika en Israël.